12 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Laatste openbaar zondagsgebed van Paus Benedictus. Tilburg controleert winkels op koopzondag. en wielerkoers Kuurne-Brussel-Kuurne, afgelast door sneeuwval.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 Paus Benedictus begint zo aan zijn laatste openbare zondagsgebed. Dat doet de 85-jarige paus zoals gebruikelijk... vanuit het raam van zijn appartement, hoog boven het Sint-Pietersplein... waar naar schatting 100.000 mensen naartoe zijn gekomen. ...waar een soort van spirituale ritier... dat Jezus een alto monte in compagnia van Pietro Giacomo en Giovanni. De drie discipelen zijn altijd present in het moment... van de manifestatie divina van maestro. Het plein en het vaticaan zijn streng beveiligd... in aanloop naar de laatste audiëntie van de paus, die is aanstaande woensdag. Donderdagavond legt de paus zijn functie neer. Benedictus zegt dat hij niet meer in staat is het zware ambt te dragen. Vanuit de hele wereld zijn al kardinalen aangekomen in Rome... Op een om een opvolger te kiezen voor Benedictus. Alle 117 kardinalen die in aanmerking komen om paus te worden... zijn verplicht aan die verkiezing mee te doen. Wanneer het conclaaf begint is nog niet duidelijk. En in Italië zijn sinds 7 uur vanochtend de stemlokalen open voor de parlementsverkiezingen. Zo'n 50 miljoen kiesgerechtigden kunnen vandaag en morgen hun stem uitbrengen. De Italianen zelf zien het als een strijd tussen de gevestigde orde en de kandidaten die democratische vernieuwing willen. Europa kijkt vooral of er een premier komt die de financiën van Italië op orde kan brengen. Europese leiders hebben daarom een voorkeur voor de centrumcoalitie van de huidige premier Monti. Maar in Italië zelf is hij niet erg populair. Kansrijker is de kandidaat van links, Pierluigi Bersani... die ook wil doorgaan met hervormen. Tegenover hem staan oud-premier Berlusconi... en een belangrijke outsider, de komiek Beppe Grillo. Europees commissaris Kroes ziet een terugkeer van Berlusconi niet zitten. Dat zei ze vanochtend in het programma Eva Jinek op zondag. Het zou uh, buitengewoon uh, jammer zijn om het in diplomatieke termen te zeggen. Uh, Mario Monti heeft heel veel... Heel moeilijk werk uh, verricht. En uh, in ieder geval moet in die lijn doorgegaan worden. En deze man uh, weet van zijn gezond verstand niet af wat er echt moet gebeuren. Europees Commissaris Kroes. In Enschede is een winkelcentrum bijna helemaal verwoest door brand. Die brand brak uit in een cafetaria. Dertien woningen moesten worden ontruimd vanwege de rookontwikkeling. Contact met Loes Hilbrink van de Brandweer. Mevrouw Hilbrink, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de situatie nu? De situatie is zo dat wij anderhalf uur geleden het fijn brandmeester hebben gegeven. De brand zou zich nu niet meer uitbreiden. Maar wij zijn hier nog wel zeker uren bezig met rustwerkzaamheden. En er zijn bewoners in de buurt geëvacueerd. Hè? Hoe is het met hen? Ja, dat klopt. we hebben mensen uit hun woningen gehaald... omdat er toch wel veel winder was van de rook. Die mensen zijn inmiddels allemaal weer terug... want het brand nog wel, maar de rook is aanzienlijk minder geworden. En kunt u wel iets zeggen over de schade? Ja, het groot grotendeels als verloren beschouwen... Al die supermarkten hebben we weten te behouden. Dus even moeilijk in te schatten uh, wat de schade daarvan is. Er is wel wat lichte rookschade, maar voor ver bekend geen waterschade. En persoonlijke ongelukken? Nee, daar hebben ze geen persoonlijke ongelukken voor gedaan. En weten we al iets over de oorzaak, hoe die brand ontstaan is? Nee, we weten nog niks over de oorzaak. Onze prioriteit was de brandbestrijding. En het onderzoek naar de oorzaak zal nu opgepakt gaan worden door de politie. En nou is het koud, hè? het sneeuwt. Hebben de hulpdiensten daar nog last van? Ja, we hebben inderdaad te maken met koude weersomstandigheden. Uh, maar gelukkig uh, hebben wij hier uh, voldoende mensen en materieel uh, te plaatsen. Uh, we gaan het eerder aflossen, zodat mensen ook, uh, ja, toch al die wat last hebben van de kou... eerder weer terug kunnen naar huis. Dus daar houden we wel zeker rekening mee. Oké, okay, Loes Hilbrink van de Brandweer in Eindschede, Dank u wel. Dit is het NOS journaal. Martijn van Bik. De gemeente Tilburg begint vandaag met het controleren van winkels... die op zondag geopend zijn. De rechter heeft geoordeeld dat de winkels niet op zondag open mogen... omdat Tilburg niet toeristisch genoeg is. Maar een aantal winkels heeft al aangegeven dat ze toch gewoon open gaan vandaag. Wethouder Edith Ridder van de gemeente Tilburg, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, uh, u wilt dat die winkels open zijn. En u weet ook al wat u gaat aantreffen straks met die controle. Geopende winkels. Mm -hmm. Waarom dan toch die controle? Het is heel simpel. De gemeenteraad heeft mij gevraagd om zo ruim mogelijk openingstijden voor winkels mogelijk te maken. Ook op zondag. Dat hebben we gedaan. Alleen de rechter heeft daar een stokje voor gestoken. En door de uitspraak van de rechter vallen we eigenlijk terug op de winkeltijdenwet. Nou, en die bepaalt eigenlijk dat winkels dicht moeten zijn op zondag. Behalve als je in je verordening hebt geregeld dat je twaalf uitzonderingen daarop hebt gemaakt. Nou, die hebben wij nu ook niet meer. Dus dan vallen we terug op nul. Dus dan moeten we gaan controleren. En dan is het gewoon heel simpel. Dan moeten we gaan controleren. Ja. Ja, en, en hoe gaat dat in zijn werk? Uh, we hebben een aantal controleurs uh, de straat opgestuurd vandaag. Ja. Uh, en uh, in, de, in de hele stad zijn zij aan het controleren of winkels uh, zich houden aan, het, uh, aan de sluiting of niet. Want er mag in principe geen enkele winkel open? Nee, geen enkele. En uh, krijgen die winkeliers dan uh, een boete of hoe gaat dat? volgen ons, ons reguliere handhavingsprocedure En dat betekent eigenlijk zoveel dat we eerst controleren en constateren, dat we daarna uh, waarschuwen. Uh, dat we ook vragen aan de ondernemer van, uh, we hebben geconstateerd dat u open bent, uh, weet u dat dat niet mag? Uh, enzovoort en en dat is een stuk wederhoor ook bij die procedure. Uh, en vervolgens uh, kunnen wij uh, een last onder dwangsom uh, opleggen. Maar die winkeliers, die hebben dan dus te maken met, met controleurs van de gemeente, die ja. ook willen dat zij open blijven, eigenlijk. Ja, het is een beetje een gek Situatie die is ontstaan, dat is ook de reden geweest dat wij aanvankelijk hebben gezegd we gaan niet actief uh, handhaven, uh, maar we wachten tot er een verzoek tot handhaving komt, omdat het eigenlijk een situatie is van een paar weken tussen de uitspraak van de rechter en de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering ja. op 18 maart, uh, wanneer de gemeenteraad waarschijnlijk, uh, naar alle waarschijnlijkheid... op de een of andere manier weer op gaat introduceren in Tilburg. Nou heeft dat enorm veel gedoe opgeleverd. Dit de afgelopen weken, hoe hoog lopen de emoties nou op daar? Ja, nou eigenlijk is mij ook opgevallen dat, dat uh, Tilburg een beetje een voorbeeldgemeente is geworden voor, voor de strijd die op dit moment gaande is. Uh, eigenlijk, uh, als je kijkt naar, naar hoe de stand is, er ligt een, uh, in de Eerste Kamer ligt er al een, een nieuwe wet. Die zou per 1 juli zou die al in moeten gaan uh, als die voor die tijd behandeld is. Um, dus eigenlijk is het een beetje een gekke situatie. En in die gekke situatie lopen de emoties hoog op. Omdat ja, uh, nou, ik, ik vergelijk het maar met, uh, met de ranglijst van, van het voetbal. Kijk, Willem II staat helemaal onderaan in, uh, in de Eredivisie. Uh, acht punten verschil met de één naar laatst. Uh, ik heb er als supporter van Willem II alle vertrouwen in dat we nog, uh, het nog gaan redden. Uh, maar daar zal we wel heel hard voor moeten worden geknokt. Nou, dat is nu ongeveer de situatie ook, denk ik, voor de Stichting Tegen de Verruiming Koopzondagen. Die Tilburg ermee als een voorbeeldgemeente uh, probeert te positioneren. Want u denkt dat dat een beetje een achterhoedegevecht gevecht is? Uh, ja, nou, het uh, ligt er van waar je het bekijkt, net als met Willem II. En gaat u zelf nog even de stad in straks? Uh, nee, nee, ik heb uh, andere afspraken op uh, andere plekken in de stad. Dus, dus u gaat ik, niet, ga winkelen. Zelf niet, uh, niet winkelen. Nee. Okay. Wethouder Erik de Ridder van Tilburg, dank u wel. De sneeuwval heeft tot nu toe niet geleid tot grote problemen op de wegen, zegt de AWB. Dat komt vooral doordat het zondig is en het meestal rustig is op de weg. En Door de sneeuw zijn er vooral nog ook geen problemen op het spoor. De NS rijdt volgens de gewone dienstregeling. Ook een broer van de Oscar Pistorius moet voor de rechter komen in verband met de dood van een vrouw. Het is Karel Pistorius. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij drie jaar geleden met zijn auto een vrouw op een motor heeft doodgereden. Zo heeft zijn advocaat bevestigd. Hij moet eind volgende maand voor de rechter verschijnen. Het proces tegen Oscar begint pas in juni. Tijdens de hoorzittingen over de borgtocht van Oscar Pistorius... zat zijn broer alle dagen op de tribune. Afgelopen vrijdag besloot de rechter dat de atleet Pistorius... op borgtocht kon worden vrijgelaten. Hij wordt ervan verdacht dat hij in zijn huis... zijn vriendin Riva Steenkamp heeft vermoord. Afrikaanse leiders hebben een akkoord voor Oost-Congo ondertekend. en Daarmee wordt de inzet van een VN-interventiemacht mogelijk. Die moet een eind maken aan bijna 20 jaar strijd in Oost-Congo... Het akkoord werd getekend door elf Midden- en Zuid-Afrikaanse landen, waaronder Congo zelf. De rebellengroepen die in Oost-Congo vechten, waren niet bij het akkoord betrokken... en is daarom de vraag of het akkoord wel werkelijk een eind kan maken aan de strijd. In Den Haag is een waterleiding gesprongen, waardoor water de A12 opstroomt. De Utrechtse baan is afgesloten, het verkeer wordt omgeleid. Ook zitten huizen en bedrijven in enkele omliggende straten in het gebied in Den Haag zonder water... De leiding heeft een doorsnede van 30 centimeter... en daardoor is de hoeveelheid water die eruit stroomt aanzienlijk. De Iraakse president Jalal Talabani is aan de beterende hand. In december werd de 79-jarige president... na een hersenbloeding overgebracht naar een ziekenhuis in Duitsland. Volgens een Iraakse arts kan hij weer praten. Ook is de arts hoopvol dat Talabani snel kan terugkeren naar Irak. President Talabani is een Koerd... die vaak heeft bemiddeld tussen Shiite, Soenieten en Koerden... Tijdens een afwezigheid is de spanning in Irak toegenomen. De laatste weken zijn duizenden Soenieten de straat opgegaan... om te protesteren tegen de regering die wordt geleid door Shiiten. Sport. Het niet alleen hier, maar ook bij onze zuidenburen... ligt een dik pak sneeuw. En De vraag was dan ook of de wielerkoers kuurne brussel kuurne door kon gaan. Gio Lippens, een klein uurtje geleden is de beslissing genomen. De koers gaat uh, niet door, hoorden we. Is het uniek dat zo'n wielerkoers wordt afgelast? Nee. Nee, het is zeker niet uniek. 2004 kan ik me nog herinneren, Omloop het Volk, zo heette dat toen nog. Gisteren hebben we natuurlijk de Omloop het Nieuwsblad meegemaakt in Gent... Toen sneeuwde het nog wel een beetje harder. Toen begon het ook onverwacht te sneeuwen. En uh, ja, in één keer uh, bleek het toch te gevaarlijk om die koers te organiseren. En toen was ook de reden niet zozeer dat de renners in gevaar zouden zijn. Maar met name dat het voor het publiek te gevaarlijk zou zijn. Je moet je voorstellen, voor en achter die koers rijdt natuurlijk een hele kolonne aan auto's en motoren mee. Er zou er maar eens eentje van de weg afgeleiden, het publiek in. Dan uh, heb je eeuwig spijt dat je die koers te laten doorgaan als organisatie. Vandaar ook dat ze in Kuur een hele moeilijke beslissing hebben genomen. Want je kunt je voorstellen... Men is gewoon een jaar bezig daar met het organiseren van die koers. Allemaal vrijwilligers, eh, sponsoren, noem het maar op. Iedereen is ermee bezig en dan gaat het gewoon op zo'n dag eh, niet door. Maar het is dus niet uniek. 2004 omloopt het volk. En ook eh, Kune brussel Kuren is al twee keer eerder niet verreden vanwege de weersomstandigheden. En hebben we nog meer koersen in Europa last van het weer? Ja, er zijn er meer. In Zwitserland bijvoorbeeld, de Grand Prix Lugano. Fabian Cancellara zou daar rijden. Die zou niet hier naar het noorden trekken, maar zou met name in uh, Zwitserland uh, gaan uh, rondrijden. En uh, ja, daar bleek in ieder geval ook dat uh, de wegen te slecht waren. En uh, dat men die koers niet kan laten doorgaan. En er zijn nog wat andere wedstrijden waar nog wat twijfel over is. Met name in midden Frankrijk, in de buurt van uh, de Droom bij Valence, Lyon in de buurt. Ook daar is het slecht weer. Oké, okay, dankjewel Gio Lippens. Uh, waar ze geen last hebben van de sneeuw, dat is bij het fietsen met een dak erboven. Dat gebeurt in Minsk, het WK Baanwielrennen. Wat gebeurt op de laatste dag vandaag, Sebastiaan Timmerman? We gaan uh, uit Nederlands oogpunt vooral kijken naar Wim Stroetenga en uh, Peter Schep. Want die twee komen in actie tegelijkertijd, namelijk op de koppelkoers. Een uh, wedstrijd met 17 koppels in totaal in de baan. Uh, een lange wedstrijd over 50 kilometer. 200 ronden en uh, 10 sprints in totaal. Dus om de 20 ronden uh, wordt er gesprint voor de punten. En als je een ronde voorsprong pakt, telt dat altijd zwaarder. Struitega en Schep hebben op zich wel een kans om op het podium te komen. Hebben veel ervaring, ook met elkaar. Maar er komt toch ook wel veel tactiek bij kijken. En wanneer ga je mee met concurrenten die demareren en wanneer laat je het over aan de andere koppels? Je moet ook een beetje geluk hebben. Met andere woorden, een medaille zou kunnen. Maar het zou ook maar kunnen zijn dat het een uh, anonieme wedstrijd wordt... Uh, met een uh, klassering rond de tiende plaats voor en Schep. Schep trouwens... Normaal gesproken bezig met zijn laatste wereldkampioenschap. Verder geen Nederlanders meer in actie. Wel bijvoorbeeld de finale op het koningsnummer bij de heren De Sprint. En daar staat een Duits talent Stefan Buttertjer. 21 jaar jong met 1-0 voor tegen de Rus Denis Dimitriev. De zorgen voor FC Twente worden alsmaar groter. De club uit Enschede wist dit kalenderjaar nog niet te winnen en ook gisteravond werd er verloren. Bij Veen werd er 2-1. De druk op trainer Steve McLaren wordt steeds groter, maar de Engelsman blijft geloven dat de tij bij Twente zal keren. It will turn eventually. Uh, the spelers are too good and we have players injured ready to come back. Uh, we thought it was going to be last week. We thought it was going week be this week and um, it's not so. Wat je doet? You uh you fight on and you. You try and analyze that game. It's very difficult. Very difficult. It's we shouldn't have lost. Volgens McLaren zijn de spelers te goed om te blijven verliezen. En komen er ook weer spelers terug van blessures. Hij kan het verlies van gisteren maar moeilijk verklaren, want Twente had de wedstrijd eigenlijk niet mogen verliezen, zei hij. De Eredivisie gaat vandaag verder en de top 3 komt in actie... met om half 1 de topper tussen Feyenoord en PSV. Die wedstrijd is straks live te beluisteren hier op Radio 1. Er is verkeersinformatie bij de ANWB René Passet. De gladheid Martijn zorgt niet voor al te veel problemen op de weg. De meeste snelwegen liggen daar gewoon zwart bij. Maar uh, sommige lokale wegen zijn wel plaatselijk glad, vooral in Limburg... Bij Den Haag is wat anders aan de hand. Daar is de waterleiding gesprongen boven de Utrechtse baan. Het laatste stukje van de A12 Den Haag-Utrecht. die nou, snel weer is dan ook in beide richtingen dicht. Tussen Den Haag-Bezuidenhout en Den Haag-Malieveld. Het gaat wel even duren waarschijnlijk. Het verkeer kan voorlopig omrijden via de noordelijke randweg van Den Haag. Dat is de N14. Er is verder een ongeluk gebeurd op de A12 Oberhausen-Arnhem. Tussen Zevenaar en Duiven, daardoor 2 kilometer. Tot zover, de, tot zover deze uitzending nog even de hoofdpunten van het nieuws. Laatste openbaar zondagsgebed van Paus Benedictus. Tilburg controleert winkels op koopzondag. En wielenkoers Kuurne-Brussel-Kuurne, afgelast door sneeuwval. En dit was het uitgebreide NOS Journaal, straks langs de lijn. Twijfelt u over uw WOZ-aanslag? Loop dan binnen bij een NVM-makelaar voor een WOZ-check.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 Op cheaptickets.nl. Zonnepanelen voordelig en makkelijk. Schrijf u voor 3 maart in op zonzoekdak.nl Langs de lijn met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag, een extra lange uitzending van Langste Lijn. We zijn er tot zes uur en beginnen nu al vanwege natuurlijk dit topper... straks om half één in de kuip Feyenoord tegen PSV. Andere wedstrijden op deze zondag zijn om half drie Utrecht tegen Roda... en Ajax tegen ADO Den Haag. En om half vijf nog AZ tegen NAC Breda. En waar we zo graag wilden zijn, maar niet kunnen zijn... is bijvoorbeeld Kuur naar Brussel. Kuur nu hoorde het net al vanwege de sneeuwval... gaat deze wielerkoers niet door. Ook de hele hockeycompetitie op de wedstrijd van Den bosch na, op die op dit moment nog niet is afgelast, ligt eruit. Wij wilden graag naar Rotterdam vandaag spelen tegen Bloemendaal. Maar ook dat gaat dus niet door. Veel voetbal dus, maar ook wielrennen. WK Baan, u hoorde net Sebastian Timmerman al en Edwin Cornelissen volgt voor ons het turnen... waar mensen zich proberen te kwalificeren voor de EK. Maar het belangrijkste... Volgende nu vanmiddag. Centraal ja. Feyenoord tegen PSV. De nummer vijf van de competitie tegen de koploper. We gaan alvast even schakelen met de Kuip in Rotterdam. En die houdt kampioen Ronald van der Geers en onze commentatoren. Ja, de opstellingen. Daar zijn we benieuwd aan. Ronald. Eerst maar eens de omstandigheden, want het is gaan sneeuwen in Rotterdam. Koning Winter regeert en zal dus ook van invloed zijn op deze wedstrijd, althans die weersomstandigheden op een grasmat die steeds gladder wordt. Even naar Feyenoord, daar eigenlijk weinig te vertellen over de opstelling, behalve dan dat Rubens Schaken weer terug is in het elftal. Dubbele lease-operatie gehad tijdens de winterstop, eigenlijk te snel gebracht. Tegen Ajax, vervolgens een terugslag gekregen. Vorige week speelde Verhoek nog aan de rechterkant van een driemans voorhoede. Nu dus Ruben Schaken voor op de bank. De elf namen: Mulder is de doelman. Jan de vrij, Mathijssen en Martens Indy vormen de achterhoede. Het middenveld met Klaasie, Immersend, Vilena en Schaken. Pelle, daar gaat natuurlijk alle aandacht naar uit. En Jean-Paul Boetius zijn de andere aanvallers. En dat is uh, Feyenoord. En PSV had wat problemen vooraf, want geschorst. Van Bommel en Hutchinson. Nou, de opstelling is dan als volgt. Met Boy Waterman in het doel. Rechtsback uh, Matthias Zanga-Jurgensen. Marcelo, De Rijk. Uh, linksback is uh, Jethro Willems. En middenveld met Kevin Strootman. Jorginho, Wijnaldem en Oscar Hiljemark. En voorin... In de spits uh, natuurlijk, de man die uh, al 10 doelpunten heeft gemaakt, Tim Batafs. En vanaf de rechterkant komt Jeremy Lens En vanaf de linkerkant komt Dries Mertens. En wat kan PSV? Ja, dit seizoen is dit al de derde wedstrijd die ze tegen elkaar spelen. Twee keer eerder gewonnen door PSV. Voor de competitie met 3-0. Toivonen, Narsing en Wijnaldum. Toivonen en Narsing er dus niet bij vanwege blessures. Even als uh, Pieter is wel weer fit, maar uh, heeft geen wedstrijdritme. En zal aanstaande maandag met jong PSV... PSV weer wat minuten gaan maken. En voor de beker in de kwartfinale rond PSV ook thuis van Feyenoord met 2-1. Ja, het wordt een interessante wedstrijd. Ronald zei het al, het sneeuwt, het is heerlijk weer. En eh, echt voetbal weer, om het zo maar te zeggen. En een geweldig stadion. En er werd van tevoren gezegd, wat, wat kan PSV... De spelers van PSV in de hel van Rotterdam. We zullen het gaan weten over een kleine, nee, ruime 10 minuten als de wedstrijd onder leiding van Björn Kuipers van start gaat. De wedstrijd Feyenoord, PSV. Met natuurlijk Paul Weller, de jam en een town called Malice. Wat een goal! De Eredivisie. En dan is de goal. Alle wedstrijden van gisteravond. Beginnend bij die wedstrijd daar in Heerenveen. Dus Heerenveen en Twente eindigt in 2-1 van La Parra. 1-0, dat was de ruststand. Boejekien ingevallen, 1-1. En Vin Bocason, hij weer de winnende voor Heerenveen. Rood was er nog voor Braafheid. Twee keer geel in de 87e minuut. En die speelt linksback bij Twente. Slechte wedstrijd, maar wel een hele spannende avond in Heerenveen met een gevecht tussen twee ploegen die dus echt in de problemen zitten. En Twente nu dus weer de grote verliezer. De ploeg blijft dit kalenderjaar zonder overwinning ook in deze zevende ronde van dit jaar. Trainer Steve McLaren begint steeds wanhopiger te klinken. We can't believe it. We tried everything, did everything. We've had uh, the last uh, four or five weeks. We've we've tried everything, done everything. And it's, Ja. Uh, yeah. we got no breaks today. We got no luck They, uh... We killed them the second half. One cross, one header, and we lose the game. Ja, er is alles aan gedaan. Vier, vijf weken lang, al week in, week uit. We, we killed them after the second uh, in the second half. Hè. We hadden ze helemaal onder de, de duim. Eén voorzet, één kopbal. Ja, het was maar hoe je er naar kijkt. Klerken is heeft er overigens wel van overtuigd dat de toenemende druk ook echt effect heeft op zijn ploeg. The kind of atmosphere that we had last week. Um, it's a negative atmosphere. And players need support, especially at home. So that's. All the negativity, all the criticism and everything, um, you can't say, well, just brush it off and get on with it. It's very difficult to uh, to handle when you are young players. And, uh, but as I said, the players uh, today reacted well and uh, we shouldn't have lost that game. Nee, we hadden vandaag niet mogen verliezen. En Natuurlijk heeft al die negativiteit, al die kritiek, al dat niet thuisvoelen, zoals hij het ook zegt, heeft allemaal invloed op de game. Net als de afgelopen weken begon Twente dan ook weer moeizaam, matig aan de wedstrijd. En volgens Leroy Ver heeft dat ook alles met die druk te maken. De laatste week is het gewoon zo. Ik denk, uh, misschien, zijn we, misschien zijn we bang om, uh, om, om te voetballen. Omdat we de laatste weken niet goed presteren. Ik, uh, ik weet ook niet waar het er mee zit. Maar ja, eigenlijk als uh, de wedstrijd voeren, dan, uh, dan worden we sterker. Treurnis en ongeloof dus bij Twente. Alsof het zo overkomt bij Heerenveen, waar de druk dus ook erg hoog was. Is die opluchting er natuurlijk. En die is heel groot. Luister maar naar trainer Marco van Basten. Nou ja, dit is natuurlijk wel, uh, wel prettig voor ons. Ik denk dat we de afgelopen weken uh, vrij goede wedstrijden hebben gespeeld. Beter eigenlijk gespeeld dan vanavond. En uh, ja, elke keer kwamen we toch met een domper eigenlijk thuis. En vandaag was het uh, allemaal niet geweldig, maar we hebben keihard geknokt. En uh, ja, dan is die overwinning uh, uiterst welkom. Herakles tegen Vitex eindigde gisteravond in 3-5. Bij de rust stond het 1-2, 0-1 Boni, 0-2 Van Ginkel, 1-2 Duarte. Na de rust 1-3 Van Ginkel, 1-4 Boni, 2-4 Castellon, 2-5 Boni en 3-5 Gouraie. Ja, Boni miste dus een penalty voor Vitesse kort na de rust. En er was een rode kaart voor Bruns van Herakles vlak voor tijd na twee keer geel. Het was weer eens de avond van Wilfried Boni. Hij scoorde drie keer, maar ook van Ginkel blonk uit. Eindelijk, want de vorm was de afgelopen weken even weg. Ja, voor mij persoonlijk ook weer lekker. Uh, Jij ja, scoort twee keer. En uh, ja, ik had uh, weer een paar weken om mijn goals moeten wachten. En uh, nu kan ik gelukkig weer belangrijk zijn. Vitesse scoorde gemakkelijk. En dat had ook veel te maken met de aanvallende instelling van de Arnhemse club. Ja. Als je met zoveel aanvallend ingestelde spelers speelt, dan uh, ja, ik, ik het zelf ook altijd wel leuk. Dus, uh, nee, maar het, het was leuk om te zien, denk ik. Ja, dat zei Fred Rutte. Een leuke wedstrijd. Veel doelpunten, dat is niets nieuws voor Irakles, Her Want de ploeg laat namelijk regelmatig aantrekkelijk en gedurfd voetbal zien. Daarover trainer Peter Bos. Het viel vandaag erg slecht voor ons. Ik vond Vitesse heeft gewoon uh, meer kwaliteit. Dat hebben we ook gezien. Het was denk ik uh, vanaf het begin een hele open wedstrijd. Uh, iedereen... Uh, Schoof door, Vitesse ook, en het was gelijk 1 op 1. Maar ik moet zeggen, dat ik, en dat meen ik ook echt, dat ik uh, mijn ploeg daar een compliment voor moet geven. Dat we zijn blijven strijden, blijven geloven. Ik bedoel, het is toch altijd wel een wedstrijd gebleven. Gaan we naar Groningen-Pek Zwolle. 0-0 was daar de ruststand. Leek ook de eindstand te worden, maar toen was daar nog De Leeuw matchwinner. 1-0, Groningen-Pek Zwolle. Dus diep in blessuretijd pakte Groningen de winst. Michael De Leeuw schoot zijn ploeg werkelijk in de aller, allerlaatste seconde na de overwinning. Nou hij zat er goed in. Uh, Juist moment. Ze ook... Uh, het was gelijk afgelopen, dus uh, ja, dan uh, lijkt het alsof je de Champions League wint. Maar uh, <laughs> nee, de ontlading was groot ook, omdat... We uh, het lastig. Maar uh, in de tweede helft wel wat kans creëerde. Alleen, uh, ja, kijk, uh, wij wisten dat we moesten winnen. En uh, gelukkig uh, ja, doen we dat ook. En gelukkig doen we dat ook. Ook trainer Robert kan deelde dus in die feestvreugde in afloop. Maar had zich in de eerste helft ook wel een beetje geërgerd aan het spel van zijn ploeg. De intentie zoals we de tweede helft gespeeld hebben, zo hadden we de hele week getraind om dat gewoon te doen. We zouden gewoon één op één spelen en, en, en vol ervoor gaan. En dat heb ik de eerste helft absoluut niet gezien. Uh, voetballend helemaal geen drijf, veel te laag tempo. En uh, ja, daar heb ik me aan geërgerd en daar hebben we, daar hebben we dingen over gezegd in de rust. In de tweede helft vind ik wel dat we dat heel goed gedaan hebben en daardoor ook veel meer kansen afgedwongen. Maar zolang het 0-0 blijft, kan het nog steeds wel de andere kant opvallen. Maar het viel dus de kant van Groningen op. En Zwolle trainer Art Langeler baalde daar natuurlijk wel van. Maar wilde geen gaan wijzen. Het, het zijn momenten. En in de kleedkamers na die tijd natuurlijk zijn we dan even verwijt over wie wat wel anders had kunnen doen. Maar eh, nou goed, of hij nou in, in de 20ste, 40ste of 90ste minuut valt, een goal valt binnen. Het enige zuur is dat we niet eens de kans krijgen om de bal nog één keer naar voren te schieten. Daarna omdat de wedstrijd al afgelopen is. VVV tegen RKC werd gisteravond 1-0 door een goal van Sijp al gemaakt in de eerste helft. En het was alweer een doelpunt van Sijp, dus zijn vijfde dit seizoen. En dat is opmerkelijk, vindt hij zelf ook ja klopt uh, ze vallen precies uh, leuk voor mijn voetjes elke keer dus uh, deze ook weer perfect bij me en, en uh, voor stond er ook nog één op de lijn en dan gaat hij nog met geluk dus op benen dus uh, ja perfect en voor RKC was dat weer de vijfde nederlaag op een rij. Aanvoerder Art Van Pep is kritisch en ook cynisch naar deze nieuwe nederlaag. Dat lijkt een vaste voetbalregel te zijn ja. dat je ook nog uh, tegen het net aan moet schieten. Dat uh, lukt ons de laatste tijd uh, totaal niet, dus uh, daar ligt het ook zeker aan. Maar ja, dan uh, kunnen we ook nog altijd uh, de nul houden. Dan speel je gelijk. Dat lukt ons ook niet. En uh, daar uh, is er wat, dat, wat dat betreft ook nog ruimte voor verbetering. Mooie voetbalregel tegen het net aanschieten. En over die verbetering is juist afgelopen week uitgebreid gesproken in Waalwijk. Wat de uitkomst ook was, gescoord werd er dus gisteren niet. Trainer Erwin Koeman. Dat heeft ook te maken met, met, uh, met intelligentie natuurlijk. Hoe ga je lopen, de bezetting voor de goal. Uh, en daar, daar, daar trainen we ook heel veel op. Alleen, uh, ja, het moet er een keer uitkomen. Je moet een keer een goal maken om, uh, en een punt te pakken. Want dan uh, gaat het vertrouwen waarschijnlijk weer omhoog. Maar voor mij is het gewoon van, uh, van groot belang... om in ieder geval het vertrouwen uh, in alles en iedereen bij RKC te houden. En, uh, en gewoon doorgaan. en uh, kijk We kunnen goed voetballen, alleen ja, je moet een keer de punten pakken. En Vrijdag was er ook al een wedstrijd om Willem 2 een beetje te laten wennen aan deze speelavond. Willem 2 tegen NRC. Willem 2 scoorde drie keer, NRC twee keer, maar één doelpunt was een eigen doel, dus het ja. werd uiteindelijk 2-3. Dat is een mooie van Routinier. We komen bij De Stand. PSV, 23 speelt 50 punten. Ajax heeft er 47. Vitesse heeft er dan 45, maar dus al gespeeld. Twente blijft op 44 staan en al gespeeld. en Feyenoord staat vijfde met 44 punten, maar gaat dus spelen zo, dus Feyenoord-PSV, dat belang hoef ik u verder niet duidelijk te maken. Onderin, RKC blijft maar verliezen, staat nu 14e met 23 punten, evenveel als Pek Zwolle, hij blijft ook staan op 23, Roda heeft er 22, maar gaat nog spelen, VVV sprong naar 22, staan e maar nu inderdaad wel acht punten voor op de nummer laatst, 18 Willem 2. Vier wedstrijden dus vanmiddag nog in de Eredivisie, om half 5 AZ tegen NAC Breda, om half drie hebben we twee wedstrijden, Ajax tegen ADO Den Haag en Utrecht tegen Rode XC, en om half één zo'n beetje op het punt van beginnen in de Kuip in Rotterdam. Feyenoord tegen PSV. We zijn er integraal bij. Onze commentatoren zijn Ronald van der Geer en Andy Houtkamp. Wat een heerlijke sfeer in de Kuip. Ik kan niet anders zeggen. En dat om half 1 op zondagochtend. Het is een mooie wedstrijd. Dat staat eigenlijk van tevoren al vast. Want het is zo'n belangrijke wedstrijd. De nummer 4. Want dat is eigenlijk Feyenoord op dit moment. Omdat ze wel het gelijke aantal punten hebben als FC Twente. Maar een wedstrijd minder gespeeld tegen de nummer 1. 50 punten. 6 punten meer. En wat een doelsaldo van PSV. 77 voor en 25 tegen. PSV spelend zonder Van Bon. En zonder Van Bommel hebben ze dat al vijf keer eerder moeten doen dit seizoen. En alle keren gewonnen. Dus je zou zeggen, het is niet zo'n adelating. Maar toch, de routinier er niet bij is natuurlijk heel belangrijk. Feyenoord, 22 thuiswedstrijden niet verloren. En ook dit seizoen thuis nog niet verloren. Dus kan Feyenoord een hele belangrijke rol gaan spelen in de titelstrijd. Pelle staat klaar samen met Immers om de aftrap te gaan verrichten. Eén wissel in het team van Feyenoord. Ruben Schaken staat nu rechtsbuiten in plaats van Wesley Hoek. Het leuke over Van Bommel is die vijf wedstrijden die hij gemist heeft. Daar zat ook die wedstrijd tegen Feyenoord tussen in Eindhoven. Die we zijn er in 3-0. Wat dat betreft is er niks veranderd. Nou, de bal rolt in Rotterdam waar de sneeuw neerdaalt op de groene grasmat. En waar uh, de Kuip uh, helemaal afgeladen zit voor deze wedstrijd. Stefan de Vrij zijn eerste fout gaat maken of niet. Ja toch, want hij loopt zich vast op het middenveld. Maar Feyenoord vanaf de aftrap houdt het bal bezit via Daryl Janmaat. Bal voor de eerste keer terug naar Erwin uh, Mulder. En dan wordt er uh, gestoord door Jermaine Lens. Mulder raakt niet in de war. Nou ja, speelt de bal wel aan de voeten van Mark. En dan zou daar gelijk de eerste kans uit kunnen komen. Omdat die bal doorgaat in de richting van Wijnaldum. Die stuit uiteindelijk op een defensief blok van Feyenoord. En heeft dan het beentje iets te ver naar voren geduwd. En dat heeft Bjorn Kuipers gezien. Vrij trap voor Feyenoord. Die uh, Joris Martijen vlak voor het eigen strasomgebied uh, ontvangt van de vrij. De Vrij heeft de bal gespeeld uh, naar Matthijs. Matthijsen naar Willena. Naar Villene naar Ville, naar meteen naar Pelle zoeken. Maar Pelle neemt de bal niet goed aan. Een bal robbelt, een dugout in. En dus mag PSV gooien. Doet dat richting Timothy de Rijk. Timothy de Rijk naar Marcello. Marcelo op de eigen helft nog altijd even kijken. Naar Stroopman, wordt opgejaagd door immers. Moet dus terug naar. Marcello en Marcelo ja, ziet geen uh, mogelijkheden ver weg. Doet het dus twee meter naast zich naar Stroopman. Stroopman naar Mertens. Mertens kan de bal niet onder controle krijgen. En dan neemt Klaas hier over voor Feyenoord. Directe diepte zoeken bij uh, Ruben Schaken. Dat lukt half omdat Schaken de bal wel op zijn hoofd krijgt. Maar verdedigd kan worden door Willems. Die immers ontvangt via Willems. En dan Immers Schaken. Schaken combinatie met Pelle. Dat is niet zo'n beste combinatie. Bal ver weg van de voet van de Italiaan. En uh, voordat Mertens die aan de linkerkant staat bij uh, PSV. Halverwege zijn eigen helft. De bal kan verlengen, zit het lichaam van Klaas er al tussen. Bal over de zijlijn. Willems gooit voor PSV en een handige beweging van Wijnaldum creëert bijna wat vrijheid, maar uiteindelijk de vrij die de bal weer wegroeit. En opgevangen wordt door Timothy de Rijk en die speelt hem naar voren, maar niet echt lekker. Martens in die zit ertussen, maar ook hij vindt geen medespeler en dus kan via de Rijk er opgebouwd worden. Zanga, de rechtsback van PSV, omdat Hutchinson geschorst is vanwege twee keer geel vorige week. En uh, dus Zanka, zoals hij zijn voetbalnaam is... speelt bal aan de linkerkant bij Willems Willems. Via Strootman naar Marcelo staat een beetje stil bij PSV. Vandaar dat er weinig afspelmogelijkheden zijn. Alleen maar heel dichtbij en naar achteren. Dat doet Mertens nu naar Marcelo. Goed zetten van Feyenoord. Dwingt eigenlijk die laatste linie tot enige creativiteit. Nu niet, want Marcelo vindt Mertens die even is ingezakt. Vervolgens gaat het met hangen en wurg richting het schapslopgebied... en komt daar bijna... De eerste kans voor PSV, Jorginho Wijnaldum. Onderweg wel wat slachtoffers, omdat er een heleboel duels vooraf gingen aan dat moment met Wijnaldum. Die er zelf ook niet ook zo fris uit is gekomen, maar man met de meeste last is Kevin Strootman. Nettens was de man die even terugzakte uit de aanval, vervolgens de bal ontving, meegaf aan Strootman. Die krijgt dan te maken met een uitgestoken been van de Vrij... Ja, komen hard met elkaar in aanraking. Uiteindelijk Matthijssen en Wijnaldum in dat strafschopgebied. Nee, Martens, India en Matthijssen. En dan uiteindelijk heeft Wijnaldum wat last. En heeft Strootman veel last. Maar hij is er geen verzorging nodig. En Pink Strootman weer terug naar uh, zijn eigen helft. Om daar in afwachting te zijn van uh, de doeltrap van Erwin Mulder. Die uiteindelijk dan natuurlijk ontstaat na dat moment van Wijnaldum. Ja, je zag uh, bij de aanvoerder van PSV uh, toch even die enkel een beetje zwikken. Ja. Uh, gelukkig uh, gaat het uh, weer goed met hem. Wel balbezit meteen weer voor PSV. Uh, Dries Mertens probeert hem. Onder controle te krijgen. Maar Jammaat zit ertussen. Maar zijn pas is niet goed. Gaat halverwege de helft van PSV over de zijlijn. En dus mag PSV gooien via Jetro Willems. Uh, natuurlijk ook bekeken door de bondscoach hier aanwezig in de kuip. Louis van Gaal, die met zeer veel interesse naar al zijn uh, international zal kijken. Goede opening aan de rechterkant voor Zanga. Zanga bal even bij zich houdend en zal hem terug gaan spelen op de Rijk. Doet dat ook. En zo is de snelheid uit de aanval van PSV. Maar aan de rechterkant is weer die Zanga. Jurgensen heeft hij eigenlijk gevonden. Stuurt nu Lens weg. Die misschien wel tot zijn eigen verdriet weer aan de rechterkant moet spelen. Kan ook niet anders natuurlijk met die schorsingen. Die PSV nou eenmaal heeft. Advocaat heeft dat moeten schuiven. Maar Lens voelt zich eigenlijk prettiger. In, centraal in de aanval en niet aan de rechterkant. Maar ja, centraal staat nu maar Tas. En meer smaken had de advocaat ook niet. PSV mag overigens vlakbij de cornervlag. Dat gaat die Zanga. Ik heb daar moeite mee. Volgens mij heet de man gewoon Jurgensen, maar goed, we zullen Jongertien, hem Zanga noemen. Nee, ik vind het ook, maar die, uh, het ook die, mag, uh, die mag gaan, gaan ingooien. Uh, kan dat blijkbaar ver, want iedereen stelt zich op in het strafstopgebied. Ja, doet dat wel ver, maar onnauwkeurig. Matthijsen komt weg. En wordt opgevangen door Stroopman. Bal naar de rechterkant, waar Jurgensen er niet bij kan. En dan wordt er gekopt door Pellen. Is het even de bal hoog houden bijna door iedereen? Is het immers die de bal naar voren ramt? En dan gaat Schaken achteraan. Schaken met Willems. Interessant duel zullen dat worden. Hij wint het Schaken in dit geval. En speelt de bal op Klaasie. Gaat zelf de diepte in. Maar Klaasie houdt de bal nog even bij zich. Wordt dan opgejaagd door de weer frisse stroopman. En dan gaat Klaasie richting de linkerkant. Daar moet Matthijssen uitkijken. Omdat hij even opgejaagd wordt door Lens. En is de bal bij in die gekomen. En die geeft de uitstekende bal de diepte in. Boetius bij de achterlijn. Moet de voorzet komen. Komt er voor. Maar die is niet goed, wordt weggewerkt door de verdediging van PSV. En zo blijft het eh, na ruim vijf minuten spelen nog altijd 0-0. Ja, dik applaus voor de paas. Uh, voorzet uiteindelijk van uh, is zwaar onvoldoende. Eerste moment eigenlijk van dreiging van Feyenoord bij die 0-0 stand na vijf minuten. PSV heeft iets meer de bal. Heeft uh, zich ook wat meer op de helft van Feyenoord gemeld dan uh, andersom. Het lijkt erop alsof het elftal van uh, Koeman, en daar had hij het vrijdag tijdens de persconferentie ook wel over... Dat het elftal toch wat onder druk staat. Dit is natuurlijk toch zo'n do or wedstrijd. Eh, win je, dan eh, haak je weer aan bij de top. Verlies je deze wedstrijd, ja dan haak je toch voor even af. Hoewel, ja, het is altijd maar voor even. Want je weet inmiddels hoe deze competitie in elkaar zit. Jan Maat verdedigt. Mertens met de vrij samen. Feyenoord komt daaruit, halverwege de eigen helft. Klaas terug op Matthijsen Direct weer het jagen van Matafs. En dan is Matthijsen ook niet zo nauwkeurig in de passing. Want hij levert weer in. En kan nu uh, aan de bak. Speelt de bal over de zijlijn. Als een uh, duwtje is uh, gegeven door... Uh, Wijnaldum op Martens Nou, die kennen elkaar nog wel. Uh, van, van vroeger, zeg maar. Uh, Wijnaldum met zijn Feyenoord verleden nu al een paar jaar spelen bij PSV. De inworp na die uh, wilde trap van Matthijs uh, is voor Jermaine Lens. 8 doelpunten, 9 assists, Goed uh, seizoen tot nu toe. Gooit de bal naar voren richting ze Wordt weggekopt door Matthijs. En dan gaat de bal naar voren richting Pelle. Spellen. Wint het uh, duel van de Rijk. Kan zelfs zorgen voor uh, verlenging van het Feyenoordbalbezit. balbezit Waarom niet dat Boetie in eerste instantie wordt afgetroefd? Maar Feyenoord de bal toch weer opvangt. En dan Vilena, overtreding van Hilje Mark. Dat gebeurt allemaal net op de Feyenoordhelft. helft aan de linkerkant bij de Rotterdammers. Martens Indi heeft hier vrij trap snel genomen. En gegeven aan Filena die nu eens even de ruimte heeft. En ja, uiteindelijk dan de ruimte inloopt waar Hiljemark ook staat. En nu probeert men de individuele actie zich te ontdoen van die jonge weet. Boeets is gevonden. Krijgt een tikje van Jurgensen. Niet als zodanig beoordeeld door Kuipers. En dan zou PSV eruit kunnen. Waarde er niet dat Mertens, die zich toch erg veel in de as van het veld ophoudt. Dat hij Mertens verkeerd past. Feyenoord neemt over via Klaasje. Klaas, de bal naar de rechterkant. Naar de opkomende Daryl-Jamaat. In de diepte sprint. Schaak in eerste instantie weg. Houdt dan in en krijgt de bal aangespeeld. Heeft Willems tegenover zich. Speelt de bal even terug op Janmaat. Jammaat zoekt in het centrum. In de as van het veld. Daar vindt hij Vilena. Vilena naar Martens Indy. Die komt ver op. Die gaat schieten. Hij schiet van heel ver buitenkant voet. Met de vreef dus over het doel. En langs het doel van Boy Waterman die nog niets te doen heeft gehad en datzelfde geldt eigenlijk voor Erwin Mulder aan de andere kant. Hij heeft de bal meegegeven Waterman en ook van Marcelo Inleveren bij Strootman dat lijkt me raadzaam. Strootman halfwege zijn eigen helft ziet immers wel naderen. Piept past naar Wijnaldum. En zo een paar driehoekjes van PSV. Waar PSV zich probeert onder de druk van Feyenoord uit te voetballen. Met Mertens nu, maar nog altijd rond de middenlijn. Met Willems. Willems weer terug naar de as van het veld. Aanname van uh, Wijnaldum. Maar het duurt lang. Maar Wijnaldum blijft wel knap in balbezit. Ondanks de aanwezigheid van Klaasie en van Vilena. Niet dat er uh, nou erg veel terrein wordt gewonnen. Maar uiteindelijk wel de rijk gevonden. Goeie kaats van Lens. Wijnaldum. Wijnaldum en de ruimte om te schieten. Nee, de ruimte om te steken. Oh, maar Tastie kan schieten. Nee. Matthijssen blokt. En uiteindelijk een corner via Bruno martens Indy. En zo is uh, PSV in. Nou bijna de eerste. 10 minuten in balbezit. Toch wat dreigender dan Feyenoord als het zich meldt op de helft van uh, PSV. Dit uh, was uh, veelbelovend. Er was ruimte om te schieten voor Wijnaldum. Hij besloot tot een steekbal Maar Matafs. Een corner levert het op voor PSV. De eerste corner van de wedstrijd. Dries Mertens overgestoken om uh, vanaf de rechterkant die corner te gaan nemen. Zal dat... Uh... Denken met zijn rechterbeen ook gaan doen. En dat betekent dat de bal een beetje van Mulder af gaat komen. Van het doel af van, uh, van Feyenoord. Daar komt de aanloop van de kleine Belg. Komt de bal voor het doel. Wordt uh, weggekopt uit de verdediging. Ik dacht dat het te vrij was. En dan uh, heel wild getrapt door Mark. Kan de bal weggekopt worden weer. En dan kan Feyenoord eruit komen met Immers. Immers loopt en zoekt in de diepte. Maar daar zit uh, Willems tussen het buitenspel. Het publiek wil graag dat Moetius die het doelpunt wel maakt. Uh, dat doet hij trouwens knap, maar uh, er was al gefloten. Uh, in eerste instantie zelfs gevlacht. Ik denk dat het uh, terecht was, dat het buitenspel was. Want uh, ja, meters buitenspel uh, voor Boetius. En zo is het een uh, wel interessante openingsfase van deze wedstrijd. De eerste negen minuten. Omdat er uh, lekker gevoetbald wordt. Het is een uh, goede sfeer. En wat wil je nog meer op zo'n zondagmiddag? Koploper tegen Feyenoord in de Kuip. 0-0. Hiljemark levert makkelijk in bij Boetius. Verplaatst naar Pelle. Pelle wint het kopduel. En dan houdt Feyenoord zwaar even balbezit. Boetius aan de linkerkant. Boetius gaat naar de grond. Kuiper staat daar in de lijn van de actie. Overtreding gemaakt door de Rijk. En nu zegt Boetius, ja ik was er toch doorheen. Ik was er toch doorheen, scheids. Nou, dat lijkt mij wat overdreven. Maar dat de gele kaart voor uh, Timothy de Rijk komt, dat lijkt mij ook wel te billiken. Want inderdaad, er was sprake van uh, nou ja, penetratie zeg maar, in het schapschopgebied. En uiteindelijk steekt uh, de Rijk zijn been uit. Maar is het volgens mij eerder Jurgensen ja. die de overtreding maakt dan de Rijk? Want Jurgensen liep achter hem en uh, ja, tikt tegen zijn beentje aan. Ja, ah, en Timothy de, de Rijk krijgt dan de kaart. Ja. Dat is uh, Sneu voor uh, de Belg. Wel een uh, vrije trap voor Feyenoord op een... Uh, ja, voor een specialist prettige plek. Ik denk 25,6 meter. Ongeveer, ja. zult dus zal er niet ver na zitten. De Jordi, Kla Jordi Klaas staat achter de bal. En het is een ideale plek voor een rechtspoot. Want vanuit de keeper gezien ligt de bal uh, rechts buiten het strafschopgebied. Mooi krullend over de... en langs de muur zou kunnen. Daar komt uh, Jordi Klaas met aanlopen. Schiet hem hard in de muur. En dan is dat uh, de mogelijkheid voorbij. Omdat de bal ver weg gaat. En wordt er nog wel even ingebracht door Martens Maar die bal wordt gevangen door Boy Waterman. En die brengt hem gelijk weer in het spel. Probeert tas te bereiken. Nou, laat dat proberen maar weg, want dat lukt gewoon. Alleen die staat omringd nu door drie, vier Feyenoorders. Krijgt de bal wel aan de linkerkant. Want hulp is onderweg. Jetro Willems richting het strafschopgebied. Jetro Willems wil nog wel eens schieten, maar wil nu door Janmaat heen. Dat is geen goed idee. De vrij verdedigt half. Lens brengt de bal vanaf links weer terug. Het strafschopgebied in. Weggewerkt door Matthijssen. Tweede bal weer voor Hilje Mark. Die dan fel op de huid wordt gezeten door Immers. Maar de bal wel krijgt bij Jurgensen. Die kijkt weer wat om zich heen. En uiteindelijk via Strootman even de betrekkelijke rust bij Marcelo Mertens. weer te snel en te onhandig. En Feyenoord toch echt spelend op de counter in deze fase. Nu met Boetjes. Daar gaat Schaken. Daar gaat Schaken. Daar is Willems. En dit is een goede tackle van Willems. Ja, kan niet gedaan. anders zeggen. Goed verdedigd door de jonge linksback van uh, PSV. En PSV kan bijna weg met, uh, scha met uh, Schaken. Hoor. Dat uh, lijkt me onhandig. Met Lens. En uh, Lens komt niet in balbezit omdat de bal over de zijlijn gaat. En dan mag uh, Feyenoord gooien. Heeft dat gedaan richting de Vrij. Maar het is uh, interessant om uh, uh, deze wedstrijd zo te zien. Met, uh, met name een uh, counterend uh, Feyenoord, nu uh, gewoon in de aanval gaat met Klaas. Uh, Klaasie kijkt en zoekt wie loopt er vrij. Jammaat, een andere international. Krijgt de bal, speelt hem terug op Stefan van de vrij. Over internationals gesproken zijn er toch aardig wat aanwezig als je dat zo hoort. Joris Matthijs heeft de bal gekregen. Gaat in de diepte zoeken naar Pelle. Pelle gaat uh, tegen de vlakte. Uh, Marcelo komt de bal half, maar komt de bal wel in de handen van Boy Waterman. En dan gaat Waterman kijken. Die uh, kan toch regelmatig makkelijk voorin bijvoorbeeld met vinden. Doet het nu via Timothy de Rijk die een bal breed speelt op Marcelo. Maar PSV helemaal terugploot op eigen helft als de tegenstander balbezit heeft. Doet Feyenoord dat niet. Houdt eigenlijk immers nog wel op de helft van PSV. Pelle zorgt ervoor dat de eigenlijk niet aangespeeld kan worden. Dus moeten via Jurgensen en Mertens... die in deze wedstrijd een soort van vrije rol heeft. Wel achtervolgd wordt door uh, Jan Maat nu. Maar zeker niet strak als linksbuiten is begonnen aan deze wedstrijd. De aanval loopt overigens via de rechterkant... waar Lens bijna gevonden wordt in het strafschopgebied. Uh, weggewerkt door uh, Matthijs, opgevangen. Dat is knap zegt, door uh, Pelle... die ook nog het balbezit continueert voor Feyenoord. Door uiteindelijk... hoe weet aan te spelen? Dan krijgt Pelle hem weer terug met een handige beweging om heel je heen. Nou, Filena, die is dan wat minder handig... maar met wat geluk via Immers. Janmaat houdt Fijn op de bal. Uh, Feyenoord nu in aanval. Uh, wat snelheid wordt gemaakt door Janmaat. Hij vergeet een belangrijk uh, onderdeel van het spel. De bal. Maar krijgt hem toch nog bij. Klaasie Pelle probeert te kaatsen met Janmaat. Lukt niet. Maar Klaasie houdt de bal. Brengt hem naar voren. Daar is een mogelijkheid. Nee. Want hij is gefloten door Kuipers. Het leek mij dat Filena daar een mogelijkheid ging krijgen. Maar Kuipers heeft al gefloten. En uh, Koeman is daar uh, ontstemd over, omdat zo mooi is, even te zeggen. Uh, omdat er uh, toch eerst even afgewacht mocht worden door Kuipers, omdat naar de bal kreeg. Ja, dat uh, kreeg hij toch echt wel in het strafschopgebied. Stond wel een mannetje in de buurt, maar had dan even twee, drie seconden langer gewacht om te kijken hoe dit uit zou pakken. Nu fluit hij meteen, Björn Kuipers, krijgt ook meteen pellen om zich heen. Uh, de vrije trap staat natuurlijk, dat is een feit voor Feyenoord. Bijna 30 meter. Uh, ja, Filena staat achter die bal. Hebben de jonge benen van Filena zoveel kracht dat hij in één keer richting de goal kan. Hij probeert hem onder de muur door te schieten. De muur springt natuurlijk vaak bij dit soort gelegenheden. Dat lukt niet, want de muur sprong niet. Ja, dan ziet het er lullig uit. Immers krijgt een tik, ik denk van Mertens, maar PSV mag door. Met Willems op de middenlijn nu aan de linkerkant. Moet gaan zoeken. Vindt Wijnaldum over de grond. Immers ligt nog altijd op zijn knieën. PSV gaat door met Strootman. Strootman, Lens, Matafs, maar matafs, matafs en net niet! Ja, dit is een combinatie in de kleine ruimte. En Matas, ja, dit is natuurlijk buitengewoon doelgericht. Krijgt dan toch nog op die paas van Lens zijn been achter die bal. Hij gaat net twee centimeter langs de paal. Maar wordt dan blijkbaar door een Feyenoorder nog aangeraakt. Want uh, er volgt een corner zo te nemen door Dries Mertens. Hoe is het met Immers? Uh, goed, die zaten weer in het gebied ja, geloof ik. Het was trouwens wel goed dat uh, Mulder zijn vingers er nog uh, tegenaan kreeg, tegen die bal. Want anders was het een uh, hele aardige... Uh, Heel aardig doelpunt geweest. Nu is het uh, Mertens die vanaf de rechterkant weer een corner neemt. De tweede in deze wedstrijd voor PSV. En uh, de koppers mee naar voren natuurlijk. Marcelo en De Rijk. De Rijk heeft al een paar keer gescoord uit zo'n situatie. Hij staat op de penalty stips aan met Marcelo. Dan zullen ze uit elkaar gaan. En dan moeten Martens Indy en Immers die moeten dat doen. Hier is een misverstandje tussen Pelle en Mulder. Uh, Pelle die de bal komt, Vlak voordat Mulder de bal lijkt te vangen bij de eerste paal. Maar dat lukt niet. Het levert uh, weer een hoekschop op voor PSV. 18 van de 31 treffers die je Feyenoord tegen kregen uit standaard situaties. Spelers mochten het nu zelf beslissen. Nou, Mulder en Pelle waren daar blijkbaar niet bij. Die liepen elkaar hevig in de weg. Corner van uh, Mertens wordt uh, weggekopt. Goed door uh, Pelle. Wordt opgevangen door Boetius. Maar die is nu eigenlijk alleen Ja, als je over voorin kan spreken als je halfwege je eigen helft staat. Maar blijft wel knap in balbezit. En geeft hem terug aan Martins Indy. Vervolgens Immers, die moet hem meegeven aan Janmaat. Janmaat stond al te roepen, doe maar schaken. Nou ja, dan maar schaken. Schaken is met een individuele actie. Jurgensen is bij hem in de buurt. En ook Lens die heeft hij uitgekapt. Maar het gaat allemaal in een traag tempo. Uiteindelijk in de as van het veld vindt hij Immers. En gaat fijn Feyenoord het nu proberen via de linkerkant. Martins Indy en Boetjes. Boetjes met Wijnaldum uh, tegenover zich. Brengt de bal voor het doel. Wordt uh, moeizaam weggewerkt door Jurgensen. En dan uh, <lacht> vliegende... Kopbal, wilde ik zeggen. Dat uh, levert een uh, vrije trap op. Hij komt binnengevlogen. Jean-Paul Boetius uh, gaat omhoog. En ik weet niet wat Jurgensen precies deed. Even kijken. Ja, hij, oe, hij wilde bal trappen. En raakt die vrelle kleine Boetius vol. En dus een vrije trap. Ik denk niet dat hij het expres deed, Jurgensen. Dus geen kaart. Maar wel een vrije trap voor Feyenoord. Ja, die bal was ook lastig in te schatten. Ik hoorde Streppel, de trainer van Willem II, dit seizoen nog wel eens over zo'n bal zeggen. Daar zit de Des op. Zo hoog was hij. Klaas die neemt hij een vrije trap. Ver naar de verre hoek. Waterman. Nou, net met één handje eraan, bokst de bal naar de linkerkant, daar waar uh, Jurgensen nu moet uitverdedigen, dat eigenlijk ook wel goed doet. Willems doet het wat minder goed. Jan Maat neemt het de balbezit voor Feyenoord weer over en Vilena op de middellijn. Klaasie gevonden in de middencirkel. En Klaasie temporiseert even. Zorgt dat iedereen bij Feyenoord weer in positie staat. Zodat, zodat er dus, zoals er op papier is afgesproken, kan worden gevoetbald. De Vrij, ook even de rust. Laat PSV maar even komen. Dan worden de ruimtes wat groter. Matthijsen, Martens Indy aan de linkerkant. Ook even temporiseren. En Feyenoord uh, staat uh, daarvoor eigenlijk een beetje vast nu. Linies kort op elkaar bij PSV. En De Vrij zou wat meters voorwaarts kunnen maken. Nou, kiest voor een steekbal. Op... Wie is dat? Schaken. Schaken, Schaken. Ja. Schaken naar Jammaat. Jammaat met de voorzet. Tweede paal. Goeie bal. Daar moet Rijk, omdat Waterman daar absoluut niet bij kon. moet de Rijk de bal tot hoekschop koppen. En dat is de eerste hoekschop voor Feyenoord in deze wedstrijd. En dat uh, was een aardige bal hoor van Jammaat bij die tweede paal. Waar Immers in de buurt stond. Niet echt heel dichtbij. Maar het levert wel een hoekschop op. Jordi Klaas vanaf de linkerkant met het rechterbeen. Kijk even, Mathijs gaat terug om het fort te bewaken samen met Martijn, Indi en Janmaat. En dan staat de vrijwel voorin met Pelle die kan goed koppen. Komt die bal richting Pelle en één vuist. Van uh, keeper Waterman wordt de bal opgevangen door Boetius. En geschoten door Vilena. Maar die schiet tegen een tegenstander op. En dan kan, uh, dat was uh, Metafs, kan PSV er even uitkomen. Omdat ze nu mogen gooien een meter of vijf voor de middellijn. Omdat de bal over de zijlijn is gegaan. Na nou, wat afwachtende fase van uh, Feyenoord is de elftal van Koeman wel iets beter gaan draaien. Heeft het ook wel iets meer durf getoond. Daar waar uh, PSV eigenlijk de lakens uit in de eerste tien minuten. En continu het balbezit had. En uh, Feyenoord zich ja, op een soort reactievoetbal concentreerde. Heeft het elftal van Koeman dat ze graag baas wil zijn in eigen huis. In elk geval ervoor gezorgd dat het nu qua organisatie goed staat. En probeert het van daaruit ook wel te voetballen. En daar heeft PSV eigenlijk meer last mee. Blijkt nu in de tweede 10 minuten. Want we gaan richting de 20 minuten. Met nog altijd die 0-0 stand. Strootman moet weer terug. Omdat er gejaagd wordt. Ook Willems moet terug. De jager heet Schaken. Uiteindelijk Strootman wel gevonden voorbij Schaken. Nu Strootman steken naar Lens aan de rechterkant. Weggekopt door Martens Indy. En Feyenoord neemt nu het balbezit weer over. Wordt wel vastgezet door PSV. Maar het soort het verkeert weinig effect. Want de bal wordt keurig bij uh, Ruben Schaken ingeleverd. Die weer terug naar Jan Maat. Ja, PSV stoort. En nu moet Mulder oppassen. Maar uh, ondanks de aanwezigheid van Matas krijgt hij de bal weg. Maar het levert geen balbezit voor Feyenoord op. Nee, het is Stroopman die de bal paast. Maar ook niet uh, zorgvuldig. Achter de rug van Jermaine Lens En dan kan uh, Martens Indy uh, de, het spel verder verplaatsen. Richting Vilena en Boetius. Boetius nu in balbezit. Oeh, die gaat even de fout in. En dan uh, moet Feyenoord uitkijken. Dat doet Martens Indy ook. Uh, trapt de bal naar voren. Waar immers het komt, die wel. Wint, maar ook dat levert uh, geen soelaas op, omdat uh, PSV eventjes overneemt. Het is een slordige fase. Weinig uh, keren dat de bal van de ene naar de andere ploeggenoot wordt gespeeld. En nu eens kijken wat de Vrij kan doen met balbezit. Wat doet hij ermee? Ja, hij zal lang uh, gaan proberen richting Pelle. Dat is natuurlijk toch vaak het idee van uh, Feyenoord. En dan moet het uh, immers in de buurt zijn. Immers is ook al in de buurt. En op karakter leidt hij de bal te veroveren. Nee, sterker nog. Hij houdt hem inderdaad in Rotterdamse zit. Schaken is wat minder adequaat. Die verliest hem. Maar opgepakt weer door Jammer, de Rechterkant van het veld. Richting het grasomgebied. Jordi Klaas. Vel op de huid gezeten door Strootman. Terug naar de vrij. Vrije man is Filena. Die dan mooi tussen de linies beweegt. En uiteindelijk Boetius gevonden aan de linkerkant. Ja, zoek je tegenstander maar eens op Boetius. Doet hij niet. Zoekt nu naar zijn rechterbeen om een voorzet te geven. Of wil hij steken? Met Immers, dat doet hij. Vervolgens de bal weer naar de linkerkant. Maar het is indi met een voorzet die uit de doelmond wordt weggek kopt door de Rijk. Kan PSV vervolg geven aan die verdedigende actie van de Rijk? Nee, want daar is Jammaat. Jammaat helemaal overgestoken. Je dan een uh, flinke beuk. Dat uh, levert de gele kaart op voor Lens. En dan kijk ik even. Nee, er staat niemand op scherp bij PSV. Wel bij uh, Feyenoord. Daar moeten Immers, Pelle en Jammaat uitkijken. Want een gele kaart betekent een schorsing voor de volgende wedstrijd. Hij is te laat. Jermaine Lens veel te laat en tikt... Uh, uh, Jammaat aan. En dat levert hem een gele kaart op. En een vrije trap voor Feyenoord. Waar Martens Indi achter staat. En eens even kijken of ze we weer wat mensen naar voren sturen. Nee, de vrij blijft achter. En uh, ook uh, Matthijssen. En dus uh, gewoon het neerzetten. Zoals het hoort te staan. Uh, bij deze standaard situatie. Uh, vrije trap genomen. Martens Indi naar Vilena. Terug naar Martens Indi. En dan naar Matthijssen. Nu wacht PSV rond de middellijn. Maar weer eens wat uh, Feyenoord gaat doen. Matthijssen moet daardoor lang op pellen. Die dan toch heel sterk met het borstbeen die bal terug probeert te leggen, ...maar ontvangen door PSV, Mertens. Mertens, die eigenlijk continu in de as van het veld acteert. Geeft hem op uh, Matas, verlengen op Strootman. We zijn aan de linkerkant van het strafstopgebied bij Feyenoord... ...waar de aanvoerder van PSV verdedigd wordt door de aanvoerder van Feyenoord. En die laatste, de bal dan over de zijlijn schiet. Waardoor Dries Mertens nu wel even aan de linkerkant mag ingooien. Ja, er is sneeuw gevallen. Dus als Dries Mertens gaat uh, ingooien... dan krijgt hij wat sneeuwballen in, uh, in zijn richting gegooid. Dat is natuurlijk een leuke sport. Dat kan na een paar maanden per jaar. Nou ja, steeds meer eigenlijk in Nederland. Ook Willems uh, treft dat lot. Laat zich er niet van weerhouden om vanaf die kant in te gooien. En gaat dat blijkbaar ver doen, want iedereen staat zo'n beetje in het strafschopgebied te wachten op die ingooi van Willems. Het is weer anders dan dus aanstekers. De ingooi komt in het strafschopgebied En daar kan Lens de bal voor het doel brengen. Maar er staat uh, op de plek waar hij de bal uh, neerlegt, staat niemand. Het was wel een gevaarlijke bal bij de tweede paal. Maar Matas en Wijnaldum stonden wat meer naar voren. Dus uh, leverde het geen gevaar op voor het doel van Feyenoord. De bal is wel over de zijlijn gegaan voor de dugout. Van Feyenoord, maar PSV mag gooien. Doet dat via Jurgensen aan die rechterkant. En kort. Richting bij Naldem. Of is het Lens? Het is uh, Lens die de bal binnen steekt op Matafs. Maar de bal is net iets te scherp. Komt terecht bij Erwin Mulder. Mulder heeft hem maar gelijk mee aan uh, de vrij. Zo blijft het tempo toch enigszins in het uh, duel. Dat al 22 minuten onderweg is. En nog altijd de 0-0 tussenstand kent. Het Jan Jammaat nu aan de rechterkant. Schaken is weg. Schaken is weg bij Willems. Schaken richting de achterlijn. Moet hij nu in één keer die voorzet geven? Durft hij niet. Hij neemt hem aan. En dan gaat uh, hij het duel zoeken met uh, Willems. Uiteindelijk de voorzet met het linkerbeen bij de tweede paal. Nou, ja, wat Verder daar vandaan is Boëtius. Verliest het kopduel van uh, Jurgensen. Maar uiteindelijk pakt Filena de bal op speelt weer naar Boëtjes. en dan maakt Jurgensen een overtreding op Boëtjes. en mag Feyenoord de vrije trap nemen. Dat kan snel, maar dat hoeft niet snel. Want nu kun je een organisatie neerzetten, kun je de vrije Matthijssen bijvoorbeeld meesturen en kun je misschien iets gaan creëren uit deze standaard situatie. Klaasie is de man die in elk geval achter de bal komt te staan en hoe gaat Feyenoord dit oplossen? Ja, de verdedigers gaan nu wel mee naar voren. Die twee centralen dan. Ja, dat zijn Matthijssen en de vrije. Daar komt de vrije trap, er wordt weggekopt uit de doelmond en opgevangen door Lens. Lens die probeert er langs te gaan, maar loopt zich the <sighs> Uh, met ballen al over de zijlijn. En dus mag Feyenoord gooien. Ja, als Feyenoord uh, slim is. dan zoeken ze die uh, Jurgensen. die gelegenheidsrechtsback. met Boetius. de snelle Boetius. vaak op. Want uh, ik denk dat Jurgensen. zo in de eerste fase van deze wedstrijd. aardig wat uh, problemen heeft. Nu heeft uh, De Rijk de bal gekopt naar Matas. probeert hem door te koppen. richting Mertens. Dat lukt niet, omdat Feyenoord ertussen zit. met uh, Martens Indi. en met Vilena. Vilena, balletje meteen doorgevend. op uh, Boetius. Boetius met Jurgensen. maar hij speelt de bal even Terug op Klaassie. Klaassie naar de rechterkant. Goede bal op uh, Jamma. Jamma meteen door naar Schaken aan de rechterkant. Schaken met Willems tegenover zich. T gaat naar de achterlijn. Geeft de bal voor. Kan al gekopt of geschoten worden. Beiden vooralsnog niet. En dan uh, met heel veel moeite wordt er uitverdedigd door PSV. Het leek erop dat pellen ging koppen. Dat lukte niet. En dat daarna immers zou gaan schieten. En dat lukte ook niet. En dus geen kans, maar wel weer mogelijkheden voor Feyenoord. Ja, dat lukt al een paar weken niet. Nu gaat Boetjes wel schieten. Maar schiet hij de bal hoog over de goal van uh, Waterman. Een beetje een geproduceerd. Het was wel een aardige actie trouwens van Feyenoord. Met schaken natuurlijk aan de basis. De bal was veel en veel te hoog voor de spitspellen. Nou ja, Immers probeerde het wel, maar legde de bal eigenlijk meer dood dan dat hij hem schoot. Nou ja, daar schiet je natuurlijk niet zoveel mee op. PSV heeft nu inmiddels weer het balbezit. PSV dat steeds verder teruggedrongen wordt eigenlijk op eigen helft. En van Matas hebben we ja, een tijd geleden wat gehoord, dat schot. Maar voor de rest wordt hij eigenlijk niet bereikt. Die weg is dus aardig afgesneden door Feyenoord tot nu toe. Strootman, wel even wat lager met Willems. Strootman kijkt dus wat om zich heen, kiest weer voor de laatste lijn. Daar waar Marcelo en de Rijk staan. De Rijk kiest nu de rechterkant. En dan zal Jurgensen wat dieper staan. Nou, dat klopt ook. Want die wordt nu gevonden aan die rechterkant. Halfwege de helft van Feyenoord. Paas de bal naar de as van het veld. Wijnaldum. Ver op de uitgezet door Die Is een zorgvuldige paas waar Filena tussen zit. Maar Jurgensen en de Rijk herstellen dan het balbezit voor PSV. Kortstondig, want daar is Klaas, daar is Martens Indy, daar is Pelle. En zo heeft Feyenoord de bal weer. Met Boetjes aan de linkerkant. Boetjes trekt de bal even naar zijn rechter en geeft hem door naar Immers. Dat is een goede bal. Immers zoekt naar de rechterkant. Naar, naar Schaken. Schaken heeft de bal gekregen. Nu heeft hij mogelijkheden om weer een voorzet te geven. Goeie voorzet. Pelle komt hem terug. En dan wordt de omhaal van Vilena uh, geblokt. Maar het balbezit blijft. Met uh, Boetjes die de bal komt. Maar dan wordt de bal door Marcelo weggekopt. En wordt hij weer opgevangen door Matthijssen. Matthijssen, bal nog steeds in de lucht. Het lijkt wel <lacht> een tank die daar uh, door naar binnen stormt. En nog altijd uh, was het balbezit voor Feyenoord. Maar nu is het voor PSV. In de uitbraak. Matas. Maar die wordt uh, flink lastig gevallen door de vrij. Waardoor die terug moet naar de middenlijn. En eigenlijk de angel er wel wat uit is. Maar PSV blijft in leven met Mertens en dan onzorgvuldig. Matthijs zit ertussen. Nu kan Feyenoord er weer uit met uh, Jan Maat. Ja, kijk eens. Schaken gaat diep. Schaken gaat diep. En Schaken is sneller dan Willems. Nee, is die net niet. Rugdekking wordt gegeven door uh, Marcelo. Goed opgelost dus door PSV. En nu brengt Waterman Willems in de problemen. En komt Jan Maat erbij. En krijgt PSV de vrije trap. Omdat de overtreding dan gemaakt wordt door Jan Maat. Die dan ook nog eens geblesseerd blijft liggen. Uh, Martens Indi ja. zit ook al geblesseerd. Ja, die... En dat lijkt mij ja, in eerste ja. instantie ernstiger. Wat is er met Martens Indi gebeurd? lijkt gebeurt? een hamstring. Ja, dat uh, lijkt een spierblessure. Daar waar Jan Maat op de buik op dit uh, gras Dat is ook niet raadzaam. Dus Fred Zwang heeft nu twee patiënten. Gaat toch eerst maar eens eventjes polshoogte nemen bij Martens Indy. Kijkt vervolgens naar de andere kant. Ja, er zal toch nog wel een andere waterzak zijn bij Feyenoord, zodat daar ook even iemand kan gaan kijken. Nou, de vrije trap die zo volgt, komt in elk geval van PSV. Maar zo uh, de, ja, drukt Feyenoord dus richting uh, de golf van uh, PSV. Maar levert er tot nu toe geen doelpunt op. 0-0 is de stand na 26 minuten. Maar het is wel een uh, gevecht op leven en dood. Het is een uh, topwedstrijd tot nu toe. Die dus nu even stil ligt vanwege de blessure van Bruno Martens Indi. En dat ziet er toch dat niet best slecht uit. Het ziet er heel nee. slecht uit. Ik uh, vrees ook, want ik dacht dat ik Nederland al uh, zie warm ja, lopen. Ja, dat klopt. En uh, Nederland zal dan moeten gaan komen. Want als je meteen naar je hemstring grijpt... Ja, dan weet je dat dat een, uh, een probleem is. Dan... Uh, dan zul je moeten gaan wisselen. Ik kijk ook nog even naar Jammaat. Hoe is daarmee? Leeft hij nog? Ja. Die uh, staat en uh, is nu bij de water... Als de waterzak niet naar jou komt... Dan ga je maar naar <tielly> de waterzak toe. Daar hebben we uit het uh, verre verleden al... Uh, met uh, bergen en zo uh, van alles de mee te gehad. Ja. En uh, nu loopt Jammat, loopt al uh, goed. En Klaas komt even informeren bij Martens Indy. Hoe het met hem gaat. Maar ik vrees ja, dat het, het einde wedstrijd is ja. voor Martens Indy. Want daar komt inderdaad de brancard de, het, de brancaar het uh, veld op om Martens Indy helaas voor hem en het eigenlijk ook helaas voor de wedstrijd uh, van het veld te moeten dragen met een blessure. Het is even voor één uur in Nederland. U heeft normaal gesproken om één uur. Het nieuws, dat stellen we vanwege deze wedstrijd uit tot in de rust van Feyenoord PSV waar het spel al een paar minuten stil ligt vanwege de blessure van Bruno Martens Indy. Ja, die dan ook in een duel met Lens dit oploopt. Want ik dacht even dat het, dat het een soort verrekking was. Maar hij heeft ook wel een duel met Lens. Dat, tenminste, dat wordt nu op, uh, op ons scherm getoond. Waar hij dus een blessure bij oploopt. Dan zou het dus ook niet een hamstring hoeven zijn. Maar zou het zomaar een doorgeknakte enkel of een knieblessure kunnen zijn. Hij komt in aanraking met Lens bij de zijlijn. Hij wint het duel uiteindelijk wel. Maar is dan later toch slachtoffer. Want daar waar hij geblesseerd raakt, daar ligt hij niet. Dus heeft later dan gevoeld waarschijnlijk dat het uh, toch niet helemaal in orde was met het, uh, met het lichaam. En wordt nu inderdaad van het veld gedragen. Uh, de brancard is uh, gereed. Verzorger geeft nog eens eventjes aan, uh, aan Martens Indy dat het echt allemaal wel goed komt in dit leven. Kussentje onder zijn hoofd. En dan moet hij er dus af. En komt uh, Miguel Nelom in het uh, elftal straks als uh, linksachter. Dat is overigens wel een echte linksback. Ja. Dus dat uh, hoeft niet heel uh, ernstig te zijn voor uh, Feyenoord. Nelom heeft uh, goede wedstrijden gespeeld uh, dit seizoen. Op het moment dat Martens Indy uh, centraal speelde is dat een uh, prima stand-in gebleken. Nou, daar gaat Martens in. U hoort het uh, applaus op hem neerdalen vanaf de tribunes. Wat ik wel gek vind, is dat ze ja. nu in de richting van de dugout gaan Precies. en niet in de richting van de tunnel. Koemag.